Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bij Defensie werd zeker tot in een groom blijkt uit een brief van de arbeidsinspectie die in handen is van NOS. Tot nu toe wekt de minister Hennis de indruk... dat sinds 2001 stevige maatregelen zijn genomen om het personeel te beschermen. Op vliegkamp De Kooi in Den Helder werd het werk in 2008 stilgelegd... omdat het niet veilig werd gewerkt. Op andere plekken is het volgens werknemers nog steeds onveilig. De olieconcern Shell accepteert het als er in Groningen minder gas mag worden gewonnen, heeft topman Van Beurden gezegd bij de presentatie van de jaarcijfers. De olieconcern Shell en Exxon zijn eigenaar van de NAM dat in Groningen het gas uit de grond haalt. Minister Kamp maakt vandaag officieel bekend dat in Groningen minder gas mag worden gewonnen. De Shell-topman zegt dat ook hij zich zorgen maakt over de aardbevingen die door de gaswinning worden veroorzaakt. De treinen rijden morgen weer volgens de normale dienstregeling. Gisteren besloot de NS een aangepaste dienstregeling te rijden vanwege de verwachte weersomstandigheden. De Tweede Kamer wil van staatssecretaris Mansveld weten waarom de NS die dienstregeling heeft aangepast, terwijl het tot nu toe meevalt met het winterweer. De spoorwegen houden de weersvoorspelling wel in de gaten. Als het weer slechter wordt, kan vanavond nog wel worden besloten om in delen van het land de dienstregeling aan te passen. Er is waarschijnlijk een nieuwe nationale ombudsman. Een Kamercommissie heeft Reinier van Zutphen voorgedragen als opvolger van Alex Brenningmeijer. Van Zutphen is nu president van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. En daarvoor was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. De Tweede Kamer stemt binnenkort over de voordracht. Eigenlijk zou awb directeur Van Voorkom de nieuwe ombudsman worden. Die trok zich vorig jaar terug toen er discussie ontstond onder meer over zijn vertrekregeling bij de ANWB. Het weer vanavond vannacht en morgenochtend neemt de kans toe op natte sneeuw, sneeuw en gladheid. Sinds 4 uur vanmiddag geldt code geel voor het hele land, meldt het KNMI. Morgenochtend alleen in het uiterste zuiden kans op natte sneeuw of sneeuw. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk door het slechte weer en dat zullen we weten. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 6 kilometer file tussen Nieuwegein en afrit Everdingen. A2 richting Den Bosch tussen afrit Geldermals en Waardenburg 5 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Rijswijk en de Plasboer Polder 4 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen het Malieveld en Zoetemeer 5. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen afrit Berkel en Roderijs en Delft-Zuid 4 kilometer. Ook op de A13 maar dan richting Rotterdam tussen Knoop het Ipenburg en afrit Berkel en Roderijs. 6 kilometer file. Er staat een, een kapotte auto op de A15 Rotterdam richting Gorkum en 8 kilometer staat erachter tussen Hendrik Kido, Ambacht en Sliedrecht West. De linker rijstrook is dicht. Richting Rotterdam op de A15 staat bij Sliedrecht West 4 kilometer file. En op de parallelbaan van de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en plein 4 kilometer. Door een ongeluk op de A16 tussen Knopentenbrechtseplein en Knopent Ridderkerk 5 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 5 kilometer 8 kilometer file tussen Schiedam en knoopend Plein. 8 kilometer op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij gorkum Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat tussen Knoopend-Everding en Noorderloos 5 kilometer file. A27 Utrecht richting Breda heeft 8 kilometer tussen Noorderloos en Werkendam. A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Amersfoort-Vathorst 4 kilometer. En ook 4 kilometer op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Knoopend-Vaanplein en Afrit-Oud-Beierland.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 met nu de muziekboulevard. Ja. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Je weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandag. De zaak moet rond zijn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 Zo ontstaat er een smalle duinvallei die in het midden aan de bovenkant uitloopt tot circa 50 meter. Hier kan een flauw oplopende en daardoor veilige fietspad aangelegd worden... die de dienstweg verbindt met de oprit van de natuurbrug over de Zandvoortselaan. Het zanddepot maakt geen onderdeel uit van de aardkundige monument... Duin Nationaals Park zuid Kennemerland Amsterdamse waterleidingduinen... zodat er dieper dan 1 meter gegraven mag worden. Hiermee wordt een deel van het oude duinrelief hersteld. Het fietspad is een ontbrekende schakel... in een veilige en aantrekkelijke fietsroute van Haarlemmermeer naar de kust. Deze verbinding is een lang gekoesterde wens van de regio. Het traject loopt langs de noordelijke rand van de waterleidingduinen... via een nieuwe fietspad, naast de uitspanning de oase... en een schelpenpad door het bos. Om vervolgens aan te sluiten op de bestaande dienstweg van Waternet... Een paar honderd meter voorbij buigt de route rechtsaf via een schelpenpad richting de natuurbrug over de Zandvoortselaan. Vanaf daar kunnen fietsers hun route door de Nationale Park zuid Kennemerland voortzetten of afslaan richting de kust. Met dit tracé worden de natuurwaarden niet aangetast, blijft het wandelgenot in de Amsterdamse Waterduinen behouden en wordt een veilige alternatief, een alternatieve fietsroute naar de kust aangeboden. Podium, 30 januari om 8 uur 's avonds. De harp van Brandes Carla Bos. Harpconcert met een verhaal. Er is een magische eiland waar het altijd lente is. Waar iedereen gelukkig is. Waar alleen maar harpisten wonen. Brandes is de beste harpspeler van het eiland. Dan komt een boze tovenaar die Telena Brandes' leerling betovert en ontvoert. Zal de Brandes via zijn magische harpspel lukken de betovering te verbreken en Telena terug te halen? U hoort het allemaal in De Harp van Brandis. Verteld en gespeeld door harpiste Carla Bos. De NTP's is 10 euro, inclusief koffie en een drankje. Reserveren via museum.zandvoort.nl Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaluwestraat 1. Het e-mailadres is museum.zandvoort.nl Ja. Daarom kijken Bart en Hans op 5 februari terug naar het oprichtingsjaar 1990 Muziek en nieuws uit 1990 Muziekboeren van Live 5 februari van 2 tot 6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 Entertainment bij Holland Casino met Sunday Moon. Elke eerste zondag van de maand, dus ook op 1 februari, tussen 4 uur en 10 uur, is het Sunday Royal bij Casino Holland. Speciaal voor Platinum en Diamond Cardhouders is dat de Sunday Royal Lounge gereserveerd. En er zijn vele extra's tijdens het Sunday Royal. Gratis hapjes en drankjes. In de Sunday Royal Lounge geniet u van 4 tot en met 6 uur van een gratis hapje en een drankje. De startbonus van 10.000 punten. Tijdens Sunday Royal maakt iedereen op deze Onze Speelautomaten tussen 4 en 10 uur 's avonds kans op extra mystery prijzen. Daarnaast ontvangt u als Platinum en Diamond Cardhouder een startbonus van 10.000 punten. Live muziek van Sunday Moon. Sunday Moon staat voor stijlbol, pop, jazz en soul. De bezetting van Sunday Moon bestaat uit een frisse, professioneel en modern trio met piano en gitaar, afgewisseld met cajon. De repertoire van Sunday Moon bestaat voornamelijk uit covers. Denk aan de nummers van Carol Emerald en Michael Dublé en Nora Jones. Sunday Royal toernooi geniet van een bijzondere ambiance en doe mee aan een gezellig toernooi, poker, blackjack of American roulette. Er wordt gespeeld in een ontspannen sfeer waarbij speelplezier voorop staat. Het toernooi wordt gespeeld van 16.30 uur tot 17.30 uur. Er is plek voor 10 deelnemers. U kunt zich op de dag zelf aanmelden in het casino. Speelt u mee, dan ontvangt u bovendien een gratis drankje uit onze speciaal geselecteerde assortiment. Win een weekendje weg. U maakt als Platium en Diamond cardhouder met de spel Ringo kans op een weekendje weg naar een Holland casinostad naar keuze. Deze prijs is inclusief hotelovernachting in een vier sterren hotel en een diner voor twee ter waarde van 125 euro. Ringo is een. ...van roulette en bingo. Graag verwelkomen we u bij Sunday Royal. Noteer alvast in uw agenda, elke eerste zondag van de maand. Sunday Royal van 4 tot 10 uur s avonds. De invulling van het Sunday Royal programma kan per vestiging verschillen. Informeer bij de vestiging van uw voorkeur. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Batarsplein 7. Prijs per persoon 5 euro. En de website www.hollandcasino.nl het is is tijd om say goodnight te to, to het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 Kiss me goodnight, but doo re do that to the but bonne nuit, bonne nuit, doo la ba doo la, bonne San Gennaro, bonne sérée. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, bonne seda with that old moon above the Mediterranean Sea. Mm, in the modern San Gennaro, we'll go walking.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 22 januari heeft de burgemeester van Bloemendaal, Ruud Nedeveen, zijn ontslag aangeboden aan zijn Majesteit de Koning. Nedeveen over de achtergrond van zijn besluit, ik ben tot de slot gewoon gekomen dat de nieuwe burgemeester in Bloemendaal voor de gemeente nu beter is. De laatste tijd is te veel discussie ontstaan rond mijn functioneren en mijn persoon, wat de ruimte om een goede invulling te geven aan het ambt te veel beperkt. Ik ben ruim 5,5 en half jaar met veel plezier burgemeester van deze mooie gemeente geweest. Het was een schitterende tijd met fantastische ontmoetingen met heel veel verschillende Bloemendalers. En op 21 januari heeft ook wethouder Marjolein de Rooij, wethouder ruimtelijke ordening, verkeer, natuur en milieu, de raad medegedeeld dat zij per direct haar taken neerlegt. En het laatste nieuws, het laatste nieuws is dat Aaltje Emmenes Krol is met onmiddellijke ingang benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Bloemendaal. Westkust weerbericht. Het is half tot zwaar bewolkt met van tijd tot tijd winterse buien. Op een enkele plaats komt onweer voor en lokaal is het glad. De temperatuur ligt vandaag rond een graad of drie. De wind is zuidwest en matig tot vrij krachtig. Aan de kust krachtig en eerst nog hard. De zware windstoten die in het noordelijk kustgebied nog voorkomen nemen de komende uren af. Ook vanavond en komende nacht vallen er winterse buien waarbij de kans op sneeuw verder toeneemt. Op veel plaatsen gaat het licht vriezen. Door de sneeuw, maar ook door de bevriezing van natte weggedeelten... is er grote kans op gladheid. De zuidwestelijke wind wordt zwak tot matig. Aan de kust is de wind westelijk en matig tot vrij krachtig. Vrijdag overdag komt er weinig verandering in het weerbeeld. Het blijft half tot zwaar bewolkt... en verspreid over het land komen er nog steeds enkele winterse buien voor. De temperatuur bedraagt ongeveer 4 graden. Maar ligt tijdens de buien enkele graden lager. Er staat een matige zuidwestelijke wind. Aan de kust is de wind westelijk en matig tot vrij krachtig. Zaterdag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de min 2 graden. De maximumtemperatuur tussen de 3 en de 5. Er is veel wind uit het zuidwesten. Zondag bewolkt met lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt rond de 1 graad. De maximumtemperatuur tussen de 4 en de 6. Er is veel wind uit het noordwesten. Langs de strand, bewolking en enkele bui. But I lock you on a chain, put you in a mind and a sad work for the glory of our God. Fly away, let the body quiet, sweat your wings out.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 vandaag geef ik het woord aan onze programmeleider Albert-Jan Vos... van ZFM Zandvoort, en die u gaat vertellen over de feestelijkheden... rond ons 25-jarig jubileum van deze gezelligste omroep van Nederland. Nou luisteraars, ik hoop dat u inmiddels pen en papier bij de hand heeft... want uh, vanaf volgende week, uh, het kan u haast niet zijn ontgaan... vieren wij ons uh, 25-jarig jubileum op 9 februari 2015... bestaat ZFM precies 25 jaar. En het weekend daaraan voorafgaande gaan wij dat vieren... En in principe beginnen we eigenlijk al die donderdag van tevoren... tijdens uh, jullie programma. Ik noem het altijd nog Muziek Boulevard Live... maar jullie hebben het opgesplitst en terecht. Uh, maar goed, dus op 5 februari uh, vanaf 2 uur tot 6 uur... Uh, gaan jullie, Hans en Kok, heb ik het dan over... Uh, uh, terug naar 1990 en wel het oprichtingsjaar van ZFM. Tijdens deze 4 uur durende live-uitzending... Uh, gaan jullie platen draaien uit 1990 en aangevuld met lokaal en internationaal nieuws. Jullie mogen later tegen de luisteraars precies gaan vertellen wat jullie daarin gaan doen. Prima. Maar goed, in de aanloop naar dat weekend, op die donderdagmiddag dus van 2 tot 6, 4 uur lang live terug naar 1990. U kunt het trouwens allemaal volgen via de webcams, wat er dan allemaal in de studio gaat gebeuren. Dan is het, we gaan we naar de vrijdag 6 februari. Dan gaan we 25 uur, u hoort het goed, 25 uur live uitzenden. Dat is dus van vrijdag 6 februari tot en met zaterdag 7 februari. En dan beginnen wij smiddags om 4 uur met een speciale uitzending van Zandvoort Draait Door. Het presentatieteam van Zandvoort Draait Door ontvangt belangrijke eh, bekende Zandvoorters. Wie dat zijn laat ik ook nog even in, in het midden. Maar het wordt een eh, gezellige boel tijdens deze extra uitzending van Zandvoort Draait Door. Uiteraard zal het bestuur aanwezig zijn en wellicht ook wat mensen uit de gemeenteraad. Dat van vier tot zes, Zandvoort Draait Door. Nogmaals, dit alles die hele nacht door ook te volgen eh, via de webcams, eh, via www.zfmlive.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 Dan gaan we van 9 tot 12. Dan gaat onze collega Jeroen Koper live het programma See It presenteren. Ook hij zal er een lustrum tintje aangeven. En het is een speciale muziek. Ja, voor de jeugd zeg ik dan maar. En uh, dat doet hij elke vrijdag uh, normaal gesproken van 9 tot 11. Maar nu gaat hij van 9 tot 12 live vanuit de studio. Dan is het inmiddels 12 uur en dan gaan we richting de zaterdagochtend. En dan krijgen we een 8 uur speciale live uitzending onder de titel CFM Night Shift. En dat wordt allemaal gecoördineerd en gepresenteerd door onze collega Stefan Kollaar. Stefan die presenteert elke woensdagmiddag van 4 tot 6 live het programma CFM Beachmasters. Maar heeft zich bereid gevonden om 8 uur lang de verantwoordelijkheid te nemen voor deze Night Shift. Diverse prominente en minder prominente ZFM'ers, ZQ Zandvoorters... zullen tijdens deze acht uur durende uh, uh, uitzending uh, aan tafel aanschuiven... en zullen er een levendige uitzending van maken die nacht. Dan gaan we de volgende morgen, is het acht uur... en dan gaan we weer uh, regulier naar uh, Toebak Leeft. Wilco Toebak en zijn team zullen ook in hun programma live, uh, uitzending uh, live aandacht gaan geven aan het lustrum, 25-jarige lustrum van ZFM. Dan gaan we door naar 10 tot 12, dan het, ook, het programma bestaat ook 25 jaar. Goedemorgen Zandvoort, dat altijd live vanuit Hotel Hoogland wordt gepresenteerd. Het team van Ben Zonneveld zal ook tijdens deze Goedemorgen Zandvoort... live vanuit Hotel Hoogland stilstaan bij het jubileum. Dan gaan we weer terug naar de studio van 12 tot 2. Dan krijgt u het eh, programma CFM Lunch. In het weekend is het meestal non-stop. Maar in het kader van eh, ons lustrum... deze keer op deze zaterdag van 12 tot 2 live. En dat wordt gepresenteerd door Maurice Mulder en Dolly Tempierik. En dan gaan we van 2 tot 5 gaan we weer op locatie. Want dan eh, is het tijd voor het programma Zandvoort op zaterdag. Ondergetekende en Rob Harms zullen dan het programma live verzorgen vanuit Thalassa. En waarom Thalassa? Daar kom ik zo op. Van 2 tot 5 op die zaterdagmiddag, Zandvoort op zaterdag. En uh, daar hebben we hebben speciale gasten. We kijken met een aantal uh, presentatoren, ex-presentatoren, terug op de sportevenementen die we de afgelopen jaren hebben uh, verzorgd. En in het laatste uur uh, schuiven een uh, viertal voorzitters, CQ-ex-voorzitters, aan. En gaan we gezellig een, rond de staamtafel zitten onder het genot van een hapje en een drankje. En een beetje de geschiedenis van ZFM belichten. En met name ook de toekomst van ZFM. We zijn nu 25 jaar jong. En wat, gaan we, wat staat er de komende vijf jaar eh, op, op de rol... om het zo maar eens te zeggen, voor CFM? Want we zijn natuurlijk al een heel eind gekomen. We zijn van heel ver gekomen. Maar we gaan natuurlijk ook door. En eh, wat de komende jaren de luisteraars en de kijkers van CFM kunnen verwachten... komt natuurlijk allemaal ter sprake tijdens dat, tijdens dat uur van vier tot vijf... op Zandvoort op zaterdag live vanuit Thalassa. Dan eh, hebben we 25 uur live radio hebben we erop zitten... Dan hebben we een uurtje pauze en dan uh, gaan we door met onze officiële re receptie. En u begrijpt het al, luisteraars. Die wordt uh, gehouden in uh, de Strandend Talassa Thalassa Boulevard Pauwensloot nummertje 18 in Zandvoort. Van 6 tot half negen zijn alle medewerkers, ex-medewerkers, sponsoren, adverteerders... van harte welkom om uh, met ons het glas te heffen op 25 jaar ZFM. Dat allemaal dus op die zaterdag van 6 tot half 9 in Thalassa Boulevard, Paulusloot... nummertje 18 in Zandvoort. En de muzikale omlijsting, ik durf het bijna... ja, ik, ik noem het al bijna onze huisband. En uh, dat is misschien wat te veel eer voor ons. Maar uh, onze collega Ruud Jansen zal dan uh, met zijn band... de muzikale omlijsting voor zijn rekening nemen. Dat allemaal tot half 9, die zaterdag. En last but not least, op zondag gaan we nog een, hebben we nog een hele mooie uitsmijter... Want elke zondagmorgen van 10 tot 12 hebben we altijd het programma ZFM Jazz. Ook dat programma bestaat ook alweer 25 jaar. Oud-presentatoren en presentatoren uh, gaan dan 4 uur lang... van 10 uur morgens tot 2 uur middags voor u ZFM Jazz draaien. En niet alleen van plaat, van cd, maar nee ook live. Dus alle presentatoren... Ex-presentatoren, oud-presentatoren. En uh, onder het genot natuurlijk van een kopje koffie. En een hapje en een drankje. Het vier uur lang ZFM jazz. Ik wou het hier maar even bij laten. Een vol programma. Een vol programma. En uh, luisteraars, wellicht dat er een evenement bij is waarvan u zegt: van dat vind ik hartstikke leuk. U bent van harte welkom.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 Cinema Nostalgie Op 3 februari opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren Dan is daar The Little Princess Een musical uit 1939 met Shirley Temple, Richard Green en Anita Louise Zwerels meest bekende en in haar tijd meest geliefde krullenbol En wonderkind Shirley Temple als sterretje in het Victoriaanse Engeland Terwijl de Britse soldaten zich opmaken voor de boerenoorlog in Zuid-Afrika, weet Shirley, ondanks de moeilijke positie waarin ze terecht is gekomen, bij de Iedereen voor haar te winnen. Er wordt een kleurrijk schouwspel rond de vrolijke kreuren van Shirley gebouwd. Ontvangst met koffie, thee en cake vanaf 1 uur. De film vangt aan om half 2 en de kosten zijn 7 euro, inclusief belbus, film, koffie en toeslag. En zonder belbus 6 euro. Indien u gebruik wil maken van de belbus... kunt u zich opge opgeven bij pluspunttelefoonnummer 5717373. De losse kaarten, zonder belbus... zijn op de dag zelf te koop bij de kassa aan Circus Zandvoort. Co en Joke Luiks zijn aanwezig om u te helpen... bij de instappen van de lift en of naar de stoel van de zaal. Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief... van Stichting Kunst Circus Zandvoort en Stichting Pluspunt... In de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. Meer informatie? Circus Zandvoort, gasthuisplein 5. Prijs per persoon 6 of 7 euro. En het telefoonnummer, nogmaals, is 023 57 17 373. De website is www.circusandvoort.nl.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 I pray the Lord that I'll grow stronger As I live from day to day I've searched I've searched But I couldn't find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 The way. And you'll surely find the way. Op dinsdag 3 en donderdag 5 februari van 8 uur s'avonds komen de commissies samenleving en ruimte bijeen in het raadhuis van Heemstede. De commissies middelen om deze maand te vervallen. Raadscommissies zijn bedoeld voor het vergaren van informatie en het uitwisselen van opvattingen. U kunt deze vergaderingen bijwonen als toehoorder en u kunt het als u wilt ook uw mening geven over de onderwerpen. Op de agenda van de commissie Samenleving op dinsdag 3 februari staat onder andere een presentatie over de participatiewet gepland. De commissie Ruimte bespreekt donderdag 5 februari onder andere de conceptnota Dorpskarakter. Verschillende Nederlandse dorpen en steden komen in actie tegen de leegloop van hun gemeente. Zo wordt in Groningen de schoonste lucht van het land in de strijd geworpen om bewoners aan te trekken. In veel delen van het land trekken de bewoners weg. Op naar grote steden in de Randstad bijvoorbeeld. Wat uiteindelijk rest zijn gebieden die verloederen. Waardoor de woongenot voor de achterblijvers drastisch afneemt. Het gaat voornamelijk om gebieden in Friesland, Oost-Groningen, zeeuws vlaanderen en Limburg. In totaal betreft het vele tientallen gemeenten die de bewonersaantallen zien dalen. In sommige gemeenten, zoals Loppersum, in Groningen bedraagt de krimp zelfs bijna 5%. De verwachting is dat in 2035 de bevolkingsgroei in ons land de afgelopen decennia kende omslaat in een daling. In die daling is dus in talloze gebieden al ingetreden en dat heeft gevolgen. Het effect is vaak verloedering van de omgeving en leegstand van woningen en winkels. Dit kan vervolgens vandalisme of criminaliteit aantrekken, zegt Tineke Lupi van Platform 31. In de praktijk gaat het vooral om verslechterde le leefbaarheid in de krimpgebieden.